8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Stevig debat tussen vicepresidentskandidaten in de VS. Gestolen mobieltjes voortaan op afstand onbruikbaar gemaakt. En Transavia naar Eindhoven Airport. In het debat tussen de Amerikaanse vicepresidentskandidaten Biden en Ryan... ging het er vannacht bij tijden fel aan toe... De republikein Ryan vindt dat de democraten te weinig hervormingen hebben doorgevoerd om de economie te versterken. Biden wees op de dalende werkloosheidscijfers en zei dat de republikeinen herstelplannen niet genoeg hebben gesteund. Op het punt van abortus zei vicepresident Biden dat de keuze daarvoor een privézaak is. Ryan is tegen abortus behalve bij omstandigheden als verkrachting.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 Transavia verwacht vanaf 2013 30 meer passagiers... vanaf Eindhoven Airport te vervoeren. De herplaatsing van de vliegtuigen zou werk opleveren voor meer dan 100 mensen. Ze worden deels overgeplaatst van Schiphol of Rotterdam Airport. Het Syrische leger heeft de zwaarste verliezen op één dag geleden... sinds het begin van de opstand tegen president Assad. In gevechten met opstandelingen werden 87 militairen gedood... zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Onder de meer dan 200 mensen die gisteren in Syrië zijn gedood... waren ook zo'n 60 rebellen en zo'n 60 burgers. Sinds de burgeroorlog ruim anderhalf jaar geleden begon... zijn meer dan 32.000 mensen omgekomen. Veel meer mensen dan eerder gedacht lopen in de Verenigde Staten... het risico op hersenvliesontsteking... doordat ze injecties hebben gehad met een vervuilde pijnstiller. Volgens gezondheidsdiensten kunnen als gevolg van de vaccinaties... ongeveer 14.000 mensen meningitis krijgen. Duizend meer dan waar eerst vanuit werd gegaan. Inmiddels zijn 14 patiënten overleden, 170 mensen zijn ziek. Een afgevaardigde van de Amerikaanse Senaat wil een strafrechtelijk onderzoek... naar het bedrijf dat de pijnstillers heeft geproduceerd. Bij een grote brand in een loods in Bozem in Friesland... zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis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 Volgens verschillende aanwezigen was er veel bewaking in het universiteitsgebouw in Utrecht. College Tour wordt vanavond uitgezonden. Want weer nog bewolkt en regenachtig in de middag buien met soms opklaringen. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig met van tijd tot tijd regen of buien. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is wat drukker dan normaal op vrijdag. Vanwege de regenbuien staat in totaal bijna 80 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam. Daar zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk op de A7 en de A8. Op de A28 geldt het ook richting Utrecht. Daar staat 7 kilometer tussen Amersfoort, Vattorst en Leusden. En op de A50, Arnhem richting Apeldoorn... daar is een ongeluk gebeurd bij de afvit Hoenderlo. Daar staat inmiddels 3 kilometer file. En de is ook is daar dicht... En op de A73, Maasbrug richting Nijmegen. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij Linnen. Daar staat inmiddels 4 kilometer en daar is de rechterreis ook afgesloten. Bij Fiat zijn we gek op schone auto's. Daarom heel oktober opschoonweken bij de Fiat dealer. Nu tot bijna 3800 euro opschoonkorting op de showroom modellen van de Fiat Panda.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven uh, minuten over acht. Het is alweer tien jaar geleden, maar staan Australiërs en vooral Indonesiërs in het geheugen gegrift. De aanslag in nachtclubs op Bali. 202 mensen kwamen om het leven. Waaronder veel Australiërs. For de families is it's, it's beetjes. They here commemorating the 10th anniversary of their lost boys. En de Woekerpolis zorgt nog altijd voor kopzorgen. De AFM hoort u zo dadelijk in de uitzending met een waarschuwing. Maar eerst naar Ryan versus Biden. Een verbaal gevecht was het vannacht in Kentucky tussen de Amerikaanse vicepresidentskandidaten. Het ging er stevig aan toe. Een felle, lachende Biden tegenover de jonge, onervaren maar kalme Paul Ryan. Op het punt van buitenlandbeleid beleid kwamen de meeste verrassingen. De aanslag in Libië was het misschien wel pijnlijkste punt voor het Witte Huis en de democratische campagne. Was dit een massieve intelligence failure, vicepresident Biden? What it was, was a tragedy, Martha. It, uh... Het debat gaat meteen goed van start over Libië, over de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi, waarbij ambassadeur Chris Stevens omkwam. De Republikein Ryan scoort dan meteen veel punten. When you take a look at what has happened just in the last few weeks, they sent the UN ambassador out to say that this was because of a protest and a YouTube video. It took the president two weeks to acknowledge that this was a terrorist attack. Twee weken lang heeft de president volgehouden dat het allemaal het gevolg was van protesten... uitgelokt door een anti-islam filmpje op YouTube. Maar in werkelijkheid, het was een terroristische aanval. Vice-president Biden moet hij dan het falen van de regering erkennen. Wat told je eerst over de why Waarom why people mensen over protesten? when mensen in the consulate eerst saw armed men... De community told ons dat... Dit is wat we te horen kregen van onze inlichtingendiensten. Dat het om protesten ging, zegt Biden. Dat is natuurlijk vervelend, dat je moet toegeven dat je verkeerd bent voorgelicht. De verwachting was dat de jonge Ryan het moeilijk zou krijgen op het vlak van buitenlandse politiek. Waarop Biden zeer ervaren is. Maar Romney's running mate hield zich staande. En dat was een prestatie tegen zo'n oude rot in het vak. Alleen als het om Iran gaat, dat uranium aan het verrijken is, dan krijgt Ryan het moeilijk. Biden drijft hem in een hoek, maar doet dat met een lachje dat door velen als irritant en neerbuigend wordt ervaren. Vice President Biden. Incredible. <laughs> uh, look, um, imagine had we let the Republican Congress work out the You think there's any possibility the entire world would have joined us? De Republikeinen hadden nooit de hele wereld achter zich gekregen om die zware sancties tegen Iran in te stellen. When governor Romney about it he said we gotta keep these sanctions. When you say well, you're talking about doing more what are you zegt dat er meer moet gebeuren. Maar wat wil je dan doen? Weer een oorlog beginnen soms? vraagt hij aan Ryan. Die komt er dan nauwelijks aan te pas. Op het vlak van de economie gaat dat wel anders. Want Ryan dat is een echt rekenwonder. You don't have an unemployment rate is today. I sure do. It's 10%. Yeah. You know when it was the day you guys came in? 8.5%. Yeah. That's how it's going all around America. Look. You don't read the statistics. That's not how it's going. It's going down. This is a minute answer, please. Het is ruzie over werkloosheidscijfers. Gaat niet goed, zegt Ryan. Nee, het gaat juist beter, antwoordt Biden. Die dan echt losgaat. We knew we had to act for the middle class. We immediately went out and rescued General Motors. And in addition to that, when that and when that occurred, what did Romney do? Romney said no, let the Puerto Rico We moved in and helped people refinance their homes. Governor Romney said no, let foreclosures hit the bottom. We hebben de auto-industrie gered. En wat zegt Romney? Laat Detroit maar failliet gaan. We hebben mensen geholpen hun huizen te herfinancieren. En wat zegt Romney? Niks aan doen. Maar dat kan ons niet verbazen van iemand die zegt dat 47% van de Amerikanen uitvreters zijn. Biden doet hier precies wat Obama verzuimde vorige week. Keihard het beleid van de afgelopen vier jaar verdedigen. Maar Ryan krijgt het laatste woord. His agenda... De politiek van Obama van meer belastingen en meer uitgaven, het heeft niet gewerkt. Het is faalde te creëren de jobs we nodig. 23 miljoen Amerikanen zijn strijdig voor werk vandaag. 15% van Amerikanen zijn in armoede. 23 miljoen Amerikanen zitten zonder werk en 15 miljoen leven er in armoede. Dit is niet wat een echte herstel eruit ziet. Analisten zeggen dat het inhoudelijk gelijkspel was tussen de twee kandidaten. Biden was vaak een beetje te fel, maar hij moest natuurlijk ook weer het lusteloze optreden van Obama van vorige week compenseren. Of dat gelukt is, zullen de peilingen snel duidelijk maken. We een bijdrage van onze correspondent Wessel de Jong, die het debat volgde. U vindt er ook meer over op onze website, direct op de middenpagina nws.nl. .no. Meer dan 200 mensen, ik zei het al, vooral buitenlandse toeristen... kwamen om bij de aanslagen op Bali. Vandaag precies tien jaar geleden. Onder de slachtoffers waren ook vier Nederlanders. De daders van toen zijn dood of gevangen. Maar daarmee is het terrorisme nog niet overwonnen. De laatste tijd zijn tientallen nieuwe terroristen opgepakt... die wapens en bommen klaar hadden liggen voor nieuwe aanslagen. De bomaanslag op Bali was een schok. Maar misschien nog schokkender was dat de daders gewone, vriendelijke Indonesische jongens leken. Zoals Amrosi, die wereldwijd bekend werd als de glimlachende moordenaar. Achter die glimlach zaten heel kwalijke ideeën. Amrosi is dood, maar zijn woorden zijn nog steeds op het internet te vinden. Jihad betekent oorlog tegen ongelovigen. Het is de enige betekenis van jihad, zegt Amrosi. De leider van deze jongens was een oude man, een oestads, een schriftgeleerde, Abu Bakr Bashir. Hij is de man achter de ideeën. Bashir heeft een school gesticht, een islamitische kostschool in Solo. Een opvallend groot aantal terroristen komt hier vandaan. De school zelf probeert dat op alle mogelijke manieren te bagatelliseren. We zijn een doodgewone school, zegt deze docent. Abu Bakr Bashir geeft hier al lang geen les meer. En wat zijn ideeën betreft... Iedereen moet voor zichzelf maar uitmaken of hij ze volgt of niet. Ook jihad is iets wat iedereen op zijn eigen manier moet uitleggen. Dat woord heeft zoveel betekenissen. Arte jihad is een prang. Rang, waar, waar. Ijzeren deuren hermetisch afgesloten. In dit pand is een van de terroristen opgepakt. Het was een tweedehands autohandel hier tot Rudy Kurniawan werd opgepakt. Toen de politie hem arresteerde, vonden ze hier boeken waarin de jihad werd gepredikt en ze vonden materiaal om bommen mee te maken. powder, potassium, samsulfaat en in woont om de hoek van de school van Bashir. Hij maakt deel uit van een nieuwe generatie terroristen. Tientallen zijn er de afgelopen tijd gearresteerd en niemand weet hoeveel er nog rondlopen. Nasir Abbas is een ex-terrorist. Hij heeft het geweld de rug toegekeerd en helpt nu de politie in de strijd tegen het terrorisme. Deze nieuwe terroristen zijn niet aangesloten bij een groepering. Ze maken hun eigen groep, zoeken hun eigen vrienden. Dit maakt de nieuwe terroristen moeilijker te vangen en daarmee gevaarlijker. Ze bereiden voortdurend nieuwe acties voor. Tot nu toe zijn er gelukkig alleen nog maar kleine bommen gevonden. Maar dat betekent niet dat er geen grote zullen volgen. We moeten uiterst waakzaam blijven. Een bijdrage van correspondent Michel Maas. En zo dadelijk in het radio 1 Journaal is waren het krachtwijken. Inmiddels zijn het krachtwijken. Horen we zo? Is de verkeersinformatie Johnse Hoek Tegenbij zorgen voor een wat drukkere spits dan normaal. 100 kilometer in totaal. Dat geldt vooral voor de dagelijkse files richting Amsterdam. De A7, A8 en de A9. En voor de tweede keer een ongeluk gebeurt op de Ring Amsterdam. Dat is nu gebeurd bij Duivendrecht. Daar is de rechterreis ook dicht. En er staat inmiddels 4 kilometer. En ook op de A50, Arnhem richting Apeldoorn, is het misgegaan bij Afrit Hoenderlo. Daar staat 3 kilometer. En daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen. Minor is in Kruiskamp, Amersfoort, de eerste vogelaarwijk. Mijnl, wat merk jij van de veranderingen daar? Ja, eh, zo op het eerste oog bouw, bouwkranen, eh, nieuwe panden, portiekflats die afgebroken zijn. En dit is... Gret Weterings, van de sigaretten en sigarenzaak. Ja, dat klopt. Dat Die niet de niet hekwerken het aan het verwijderen is. Ja, voor zijn ramen, ja. Omdat hij uh, eerst een tijd uh, houten planken ervoor gehad heeft. Maar dat toch een beetje in de tijd dat de boel weer opknapt werd... en dat het een beetje een schrikbeeld vond. En toen gezocht hem naar een uh, alternatief. En, dus en, uh, geen houten planken meer, maar nee. een... Een sierlijk hek, een maar nog wel een hek nodig. Maar nog wel een hek nodig, ja. ja dat is en, weer... en stalen platen in de muur. Stalen platen in de muur verwijderen. Omdat ze een keer naar binnen zijn gereden met een auto. Ja, omdat ze een keer naar binnen zijn gereden met de auto. dan krijg je een stukje beveiliging. Waar je, ja, wat, je moet iets gaan doen op een gegeven moment. Want, want ik heb gezegd, ik laat me nooit door niemand niet wegjagen. Dit is mijn winkel, dit is mijn plein. Uh, we vechten ervoor. En ik vecht ook voor mezelf. Vindt u het fijn dat de wijk Vogelaarwijk af is... als een van de eerste van de veertig die we hebben in Nederland? Nou, of ik het fijn vind, dat vind ik weer wat anders. Ik vind het fijn dat we een Vogelaarwijk waren... in het feit dat we daardoor meer en vlugge dingen konden realiseren... als zonder een Vogelaarwijk. Of blijven dat we nu al mee gestopt zijn. Want er is natuurlijk best nog wel het een en ander nodig. De hekken moeten eraf, hè? Ja, de hekken gaan eraf. Ja, dan vertel ik ondertussen even dat... Vroeger Pierre Weterings uit Amsterdam naar Amersfoort kwam. Ja. En toen was hier omheen nog weiland. Ja, alleen maar. En, en toen was het een prachtige wijk. Ja, klopt. Was ook en een prachtige... langzaam en langzaam en langzaam zakte het in. Ja, het zakte ook langzaam. Hoe kwam dat? Het weg. Een aantal uh, resultaten. We hebben, we hebben ook toen de tijd uh, een, een slechte periode gehad. Net als dat we nu in de crisis zitten, hebben we toen ook een slechte periode gehad. Waarbij uh, uh, ja, de stratenmaker zijn werk verloor. Uh, uh, ging zoeken naar ander werk, ging verhuizen. Uh, de, de die kwamen hier wonen? Uh, er kwamen toen de tijd wat, wat, wat minder mensen die wat minder te besteden hadden. Langzaam in de wijk, uh, er ging een flats uh, bevolkt worden... met niet meer dit papa en de mama huishoudertje. Maar daar kwam dat jongetje die van school kwam uh, en uh, geen werk had... kwam daar te wonen, omdat het goedkope flats waren. In het winkelcentrum hier werd drugs verhandeld... Er hingen groepjes rond op straat, het werd onveilig. Toen kwamen er buurtwachten, pleinwachten. En toen werd het een vogelaarwijk. Toen kwam er meer geld... En ja. toen vond ook de voorzitter van de winkeliersvereniging, want dat bent u ook... dat ja, het langzaam toch wel weer iets meer de zon ging schijnen. Ja, nee, maar dat klopt ook. U, u, u verwoordt het ook heel erg. Nek, het maar... is niet zo dat ik moet zeggen dat het een optisch iets is geweest. Van nou, we zetten een torenkraan neer, we gaan netjes weer van alles nieuw bouwen... Nee. maar achter de voort is de ellende gebleven. Ja, nee, maar ik denk dat u het nogmaals goed verwoordt. Als, als je het op die manier doet, alleen maar optisch voor, voor, de, voor, voor de mensen zichtbaar maakt... dan heb je de problemen nog steeds niet opgelost. En wij zijn toen ook begonnen om eens gewoon te beginnen bij, letterlijk en figuurlijk, bij de problemen. Begin bij die verslaafde, begin bij die alcoholverslaafden, of drugsverslaafde. Ja. Maar begin ook bij dat dealertje die die, die, die, die, die dus het te handelen. Ja, ja, ja, ja, ja, En dit is Arie. Ari, Ari uh, is met het reflecterende jack bezig om de vuilnisbakken op te halen. En is een tevreden roker. Ja hoor. Ja. Ja, vaste klant zeker. Ari ah, is Vastigland. altijd een bol. Ik rook hem net al, die bolknak. Ik denk, ik ruik, ik ruik de sigarenwinkel al, maar dat bleek Ari. Met de handkar en de, het, met de papierprikker. Het is beter geworden in Kruiskamp. Maar ze zijn er nog niet, want het buurthuis dreigt dicht te gaan. En de bibliotheek is ook al dicht. Dat dan weer wel. Hmm. Zouden dus ze in Spanje eigenlijk veel vogelaarwijken hebben? Misschien zijn die juist wel daar aan het ontstaan. Spanje is door de kredietbeoordelaar Standard Poor's namelijk afgewaardeerd en flink ook naar drie keer B min. Dat is het laagste investeringsadvies van het bureau kredietwaarderingsbureau en een plaats boven de zogenoemde junk-status, waarbij staatsobligaties worden beschouwd als regelrechte rommel. De Spanjaarden beginnen de moed zo langzamerhand te verliezen, merkt correspondent Jessica van Spenge in het zakendistrict van Madrid. Hm, eh, todo lo que sean noticias en principio negativas.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 en waar ze over een tijdje nog werk vinden. Misschien wel... in Nederland. Consulente Jessica van Spengen was dat vanuit Madrid. Dan naar uh, Jeroen Wielaert. Het begon met een erotisch weblog, Het groeide uit tot een enorme bestseller. Misschien heeft u een van de boeken wel gelezen. Trilogie 50 Tinten Grijs van de Engelse schrijfster Erica James. De Nederlandse uitgeverij Bruna bood destijds 75.000 dollar. Maaiespijkers van Prometheus verdubbelde het bedrag en verdient dat inmiddels ruim schoots terug. Het is de trend van deze tijd. Op de Frankfurter Boegmessen, die deze week wordt gehouden, is een uh, verhitte handel in dit soort boeken losgebarsten. Merkt Jeroen Wilaard vanaf een wat opgewonden markt. Grijze tinten, rode oortjes. Big deal. Heuse, hete handel. Maaiespijkers.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 Nieuwe aanpak bij diefstal mobiele telefoons. En Transavia met meer toestellen naar Eindhoven Airport. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Telecombedrijven hebben met de ministers Opstelten en Verhagen afspraken gemaakt. om de diefstal van mobieltjes beter tegen te gaan. KPN, Vodafone en T-Mobile gaan gestolen mobieltjes op afstand helemaal onbruikbaar maken. Nu kunnen alleen simkaarten op afstand worden geblokkeerd. Maar zodra iemand er een nieuwe simkaart in stopt, kan het toestel weer worden gebruikt. Vanaf volgend jaar worden toestellen definitief onbruikbaar gemaakt. Telecombedrijven hebben daarvoor wel het serienummer van het gestolen toestel nodig. Daarom wordt klanten gevraagd dat nummer op te schrijven. Het nummer is op te vragen door op de telefoon sterretje hekje 06 hekje in te toetsen. Dat sterretje hekje 06 hekje. Als Mitt Romney president van Amerika wordt is dat slecht voor de gezondheidszorg. Dat was een van de harde aanvallen van de democratische vicepresident Joe Biden tijdens het debat met Paul Ryan van de, Dem van de Republikeinen.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 That's slower than it grew last year, and last year was slower than the year before. Job growth in September was slower than it was in August, and August was slower than it was in July. We're heading in the wrong direction. 23 miljoen million Americans are struggling for work today. Fifteen percent of Americans are living in poverty today. This is not what a real recovery looks like. is de eerste keer dat de running mates Biden en Ryan met elkaar in debat gingen. Dinsdag dan doen de the twee presidentskandidaten dat opnieuw. Transavia gaat vanaf komend jaar meer vliegen vanaf Eindhoven Airport. Daar worden drie toestellen gestationeerd. En mogelijk komen daar later nog twee vliegtuigen bij, schrijft het Eindhoven Dagblad. Transavia verwacht vanaf volgend jaar 30% meer passagiers vanaf Eindhoven Airport te vervoeren. De herplaatsing van de vliegtuigen zou werk opleveren voor meer dan 100 mensen. Het nieuws dat wielrenner Lance Armstrong jarenlang aan het hoofd stond... van het succesvolste dopingprogramma in de sport dreut nog hard na... In het rapport van dopingautoriteit USADA wordt ook ploeg niet gespaard. Voormalig kopman Levi Leipheimer zei dat hij EPO heeft gekocht bij de toenmalige ploegarts. Nieuws is voor de Rabobank geen reden om de wielersport de rug toe te keren. Ik blijf zeggen dat het gevallen zijn uit het verleden.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 Willem Holleder vindt het moeilijk dat hij niet kan loskomen van zijn verleden. Dat zei hij bij de opnames van het programma College Tour. Vanavond wordt het uitgezonden. En Veel andere vragen wil hij niet beantwoorden, zegt deze student die bij de opnames was. Uh, hij wilde op heel veel dingen niet ingaan, echt heel specifiek niet. Op uh, liquidatiezaken wilde hij niks over zeggen. Over de uh, overvallen op uh, postkantoren in de jaren 70, werd hij ook van vandaag, wilde hij niks over zeggen. De miljoenen van Heineken, waar die gebleven zijn? Uh, die zijn verbrand op het strand, 8 miljoen. Dat hebben wij gehoord, dus ja, dat zal dat wel waar zijn, hè.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er is een wat natte spits en daar is het wat drukker dan normaal. Er staat in totaal 115 kilometer. En de meeste files staan rond Amsterdam. Maar opvallende op de A2 Maastricht naar Eindhoven is het ook wat drukker dan. Gebruikelijk 7 kilometer tussen Ma Hezen en Af het valkenswaard A4 naar Amsterdam, 6 kilometer bij Hoofddorp En op de A9 rijdt het langzaam richting Amstelveen over 7 kilometer... tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Op de ring Amsterdam... de. A10 Oost, daar is een ongeluk gebeurd bij Duivendrecht. Er staat inmiddels 7 kilometer file vanaf afrit Volendam. Bij Duivendrecht is de rechterreis ook dicht. En op de A13 richting Den Haag, daar is bij afrit Berken Roodreis een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer en daar is de linkerreis ook afgesloten. Goedemiddag. <truimt>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 Over 2,5 uur wordt in ons loop bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Dit keer zijn er vooraf geen duidelijke favorieten. Dat komt eigenlijk vooral omdat er dit jaar geen grote doorbraken waren op het gebied van de vrede. Toch geeft ieder zo zijn voorkeur. Tineke Seder, bijvoorbeeld, directeur van Stichting Vluchteling. Ik zou dokter Dennis Moekwege uit uh, Bukavu uh, in. Uh...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 Nauwelijks meer. De laatste decennia zie je het oorlogsgeweld en uh, daarmee in verband staande uh, verregaande corruptie alleen maar toenemen. Dus ik denk: dit jaar geen Vredespres. En dat zijn Gerard het Hoofd, zelf Nobelprijswinner. Wij gaan naar Ben Bot, oud-diplomaat en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Bot, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Nou, we weten het straks, wie het gaat worden. Maar ik wil toch nog even graag met u alvast uh, daarop vooruit blikken. Um, wat vindt u van het advies van Gerard het Hoofd? Geen Nobelprijs voor de Vrede uitreiken dit jaar. Want eigenlijk komt niemand ervoor in aanmerking. Hij heeft geen onzelfzuchtige mensen gezien. Zoals Mandela of Carter dit jaar. Nou, ik uh, denk dat daar wel wat uh, op af te dingen valt... Er zijn wel degelijk natuurlijk mensen die zich voor de vrede hebben ingezet. Je hoorde net al enkele suggesties mm -hmm. van mensen die misschien wat minder bekend zijn. Maar ik denk dat daar ook de schoen een beetje wringt. Want het Nobelcomité wil natuurlijk toch graag de nodige ja, wat zal ik zeggen, publiciteit. En zoekt dus ook altijd wel namen van mensen die een beetje bekend zijn... Nou, je zou natuurlijk ook best kunnen denken aan de Chinese kunstenaar Ai Weiwei... Ja. Hè, die, ...die natuurlijk veel voor mensenrechten, voor het milieu, voor de economie enzovoort doet. Uh, Lula uit Brazilië, die enorm veel heeft gedaan om het land uh, weer uh, behoorlijk op gang te krijgen. Uh, denk aan wat er gebeurd is in het uh, Midden-Oosten, de Arabische Lente... ...en de mensen die zich uh, daarvoor hebben ingezet... Uh, en er zijn inderdaad een heleboel andere namen die circuleren, zoals uh, Helmoet Kohl en Clinton en, en noem maar op. Mm -hmm. Dus er zijn op, op zichzelf is er, is er genoeg keuze. Uh, de vraag is alleen uh, de, welke kant het uh, Nobelcomité uh, uitgaat en of ze dus kiezen voor, zal ik maar zeggen, weer zo'n zo prominente naam. Of dat ze zeggen, nou deze keer gaan we eens voor een, uh, voor een wat. Uh, voor iemand met een wat lager profiel. Ja, ik vond het uh, advies van Janine Hennis Plas, gaat wel aardig... om uh, de Nobelprijs uh, voor de Vrede aan Malala te geven. Dat Pakistanse schoolmeisje dat is neergeschoten. Maar zij is natuurlijk eerder ook wel in het nieuws gekomen... maar, maar recent pas uh, op een heftige manier... omdat ze is neergeschoten door uh, de Taliban. Um... Kan het Nobelprijscomité uh, op zo'n korte termijn uh, een beslissing nemen? Of gaat daar veel meer tijd overheen? Nou, ik denk daar gaat veel meer tijd overheen. Uh, de, als je kijkt naar het aantal uh, verzoeken of aanmeldingen... Uh, dat loopt altijd in de honderden. Iedereen kan dus uh, een verzoek indienen om iemand te nomineren. En dan gaat dit comité van uh, vijf leden in, uh, aan de slag... Uh, achter de gesloten deuren. Je weet ook nooit uh, wat er uit die braadslagingen komt. tot het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt. Dus wat voor overwegingen daar hebben gespeeld, dat, dat weten we eigenlijk niet. Uh, maar, maar ze ik... gaan niet op het allerlaatste moment nog nee, veranderen van keuze. Nee, nee, dus nee, de kans dat, dat Malala het krijgt is klein. Vermoed dat ik. is uh, buitengewoon klein. Ja. Uh, ik dacht uh, ik dat uh, nou ja, bijna uitgesloten. Misschien een volgende keer. Mm -hmm. Maar uh, dan nog uh, zal, zullen er natuurlijk een heleboel factoren spelen. Uh, wat heeft ze precies voor de vrede gedaan? Uh, hoe lang heeft ze dat gedaan? Uh, wat voor betekenis heeft dat natuurlijk voor de wereld? Uh, huh? Wat voor signaal geef je daarmee af? Dat zijn allemaal factoren die dus uh, tellen op zo'n moment. Heeft u zelf wel eens iemand voorgedragen? Uh, wij hebben inderdaad wel eens uh, iemand voorgedragen. Wij hebben het, uh, het Vredespaleis voorgedragen... Een uh, uh, aantal jaren geleden, uh, omdat wij vonden dat uh, het Vredespaleis uh, met het Internationale Gerechtshof, het Arbitragehof, de Academie voor Internationaal Recht, natuurlijk een, uh, toch een hoop uh, bijdraagt uh, aan de vrede. En, uh, we maar dan, dan dat meer opnieuw... als een soort symbool van vrede en rechtvaardigheid. Ja, begrijp. ja, ja. En, en maar goed, ik zeg het net weg naar verwezen naar het Hoorde Kruis. Het Hoorde Kruis heeft uh, drie keer de Nobelprijs gekregen. Dus uh, dat zou helemaal niet zo uitzonderlijk zijn. En er zijn andere organisaties die hem hebben gehad. Volgend jaar uh, bestaat Vredespolijs 100 jaar. Een mooie gelegenheid, zou ik zeggen, om uh, dat eens een keer weer in te steken. Ah, kijk, u bent alweer bezig met een lobby, of niet? Uh, nou, uh, <laughs> het is op het ogenblik alleen maar hardop denken. Oké, okay, want uh, u, u speelt daar nu geen rol meer in, of wel? Uh, nou ja, in zover dat ik nog steeds voorzitter van de Carnegie Stichting in Nederland ben. En uh, dus wel degelijk uh, de mogelijkheid hebt om dat, uh, om dat in te steken. Dus u... Uiteraard met de Nederlandse regering. Hoe ja, meer precies. steun, hoe beter. Ja, ja. En, en iedereen mag mensen of organisaties voordragen? Of hoe gaat dat? Ja, iedereen mag uh, mensen. Dat moet wel goed uh, onderbouwd zijn. En je moet natuurlijk uh, dat uh, met de nodige steun doen. Wil je enige kans hebben. Uh, het is ook. Uh, en als, um, zeg, als je natuurlijk een hele gekke, gek voorstel uh, doet. dan krijg je gewoon een beleefd briefje dat dat uh, niet in aanmerking wordt genomen. Dus het moet uh, zowel goed onderbouwd zijn, het moet serieus zijn. Uh, degenen die het indienen... Uh, moeten natuurlijk toch ook wel uh, een bepaalde status hebben... een mm -hmm. bepaalde positie om het geloofwaardig te maken. Nou, ik ben benieuwd straks. Ben Bot, oud-diplomaat en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Dank. Dank u wel. Zo dadelijk. De map kan weer uit de kast of uw papieren rond de Woekerpolis... nog eens even goed wil bestuderen. Waarom? Dat hoort u zo van de AFM. Ze komen zo dadelijk met een waarschuwing. Eerst uh, John Hoka met verkeersinformatie. Ja, het is een natte spitslaren. En daar is het wat drukker dan gebruikelijk. In totaal bijna 100 kilometer. En wat langere files eh, rond Amsterdam en Utrecht. En nog een ontmerkelijke file op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat komt door een ongeluk bij Oosterhout. Daar staat 4 kilometer en daar is de linkerreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, een natte spits, dat heb je wel eens. 13 minuten voor negen is het. Wij gaan naar de Woekerpolis. Er staat bij veel mensen in de kast in een map. Met daarin de papierwinkel van hun polis. Sommigen zijn al gecompenseerd voor de te hoge kosten op hun beleggingsverzekering. Anderen wachten daar nog altijd op. De autoriteit Financiële Markten, de AFM, roept polishouders nu op. Verder te kijken dan alleen die compensatie voor die kosten. Het doel van de polissen was immers om bijvoorbeeld een pensioen veilig te stellen. Of uh, de hypotheek uiteindelijk af te betalen. En dat doel is voor veel mensen verder weg dan ooit. Verder weg in ieder geval aan zelf denken. Um, in de studio Martijn Pols van de AFM. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Uh, meneer Pols, is dat doel van die mensen überhaupt nog haalbaar? Wat is uw indruk? Nee, dat is de grote vraag. Um, we doen deze oproep niet voor niets, omdat we de indruk hebben... dat een x-aantal honderdduizend mensen... dat is een indicatie, het dus kan iets uh, specifieker zijn... Uh, niets doen... Uh, en het toch iets zouden moeten doen, namelijk die vraag beantwoorden. Uh, het is wel bekend, natuurlijk, dat een beleggingsverzekering bij lange laan niet heeft opgeleverd. wat er 10, 15 jaar is voorgespiegeld. Uh, 10 jaar geleden gingen mensen wellicht uit van een volledige aflossing van een hypotheek. En inmiddels weten we natuurlijk dat door te hoge kosten of door tegenvallende rendementen. Uh, een beleggingsverzekering minder gaat opleveren. Maar hoeveel minder en welke gevolgen dat heeft voor de financiële. Uh, gezondheid van dat huishouden, dat is de, de grote vraag. Maar wacht even, mensen zijn toch uh, gecompenseerd? Dat is althans wat wij uh. hebben meegekregen. Klopt, ja. En dat is ook uh, dit jaar heel duidelijk geworden... omdat vrijwel iedereen met een beleggingsverzekering... waar een compensatie voor is afgesproken tussen verzekeraars en groepen van klanten zijn daarover geïnformeerd. De laatste worden de komende maanden uh, verstuurd... is de belofte van de verzekeraars. Dus daar gaan we ook vanuit dat iedereen dan de informatie heeft. Maar dat ziet heel specifiek op de kosten... die teveel in rekening zijn gebracht. Daar is een compensatie voor afgesproken. Maar dat kan bijvoorbeeld nooit een compensatie zijn... voor beleggingsverliezen bijvoorbeeld. Dus de kans is altijd aanwezig dat een beleggingsverzekering... niet gaat opleveren wat er 10, 15 jaar van is, uh, geleden voor, uh, van is verwacht. Ja, en um, u zegt, u waarschuwt in feite... ...consumenten met een boekenpolis daarvoor. Het is niet zo dat u daar de verzekeraars voor verantwoordelijk houdt... ...want beleggingsverliezen. we weten dat dat het risico is van een beleggingsverzekering. Nou ja, we, we willen niet per se waarschuwen, we willen mensen erop wijzen dat dit uh, een risico is wat ze lopen. Maar dat, wist, dat weten mensen toch? Dat, dat, dat, is, dat is het algemene beeld. Dat je eigenlijk ja. er niet van uit kunt gaan dat een beleggingsverzekering altijd een hoog rendement is. In, ah, heeft. Of is dat in wel iets beloofd in, in, in, in het verleden is het wel degelijk beloofd dat dit een, een hoger rendement zou hebben. En daar zijn bedragen voor gespiegeld waarvan we inmiddels weten dat die, uh, dat, dat hele positieve scenario's zijn geweest die wij uh, die we nooit hebben, hebben, hebben gehaald. Mm -hmm. um, ik ik wil consumenten daarom ook niet waarschuwen. Ik wil ze er alleen op wijzen dat een groot deel van de mensen al wel actie heeft ondernomen. Maar op basis van consumentenonderzoek en signalen die wij krijgen... zijn er nog steeds uh, etelijke honderdduizenden mensen die dat niet hebben gedaan. En om zeker te weten uh, wat er nu aan de hand is... is het goed om zo snel mogelijk actie te ondernemen... Waarom is dat? Omdat als je vermogen opbouwt en je hebt een tekort aan vermogen... omdat een product bijvoorbeeld tegenvallende uh, opbrengsten heeft... Uh -huh. hoe langer je de tijd hebt om vervolgens nog uh, bij te sparen of een ander product... of een andere constructie aan te gaan, om wel die hypotheek volledig af te lossen... hoe eerder je dat doet, hoe uh, lager daar de maandelijkse lasten ook voor zijn. Dus het is ook wel uh, belangrijk dat uh, uh, eerst wordt gekeken en gecheckt wat de huidige situatie is... Uh -huh past die op dit moment uh, bij, uh, bij de financiële situatie zoals die uh, nu, uh, nu is van de, van de, van de huishoudens. En, en, en vervolgens kun je daar dan de afweging maken of je daar nog extra maatregelen voor moet nemen. Maar je moet wel ja, eerst weten ja. hoe de feiten ervoor liggen. Maar dat kan best lastig zijn. Um, en dan moeten mensen soms terug naar een adviseur die in het verleden ze, die Boekerpolis heeft aangesmeerd. Ja, het is dus zeker een complex product en een hypotheek is sowieso een complexe situatie. Uh, we sluiten dus zeker niet uit dat mensen daar financieel advies bij nodig hebben. Deskundig financieel advies. Waar moet? ze heen? Ze moeten dus naar die adviseur. En ja, dus weer terug naar degene die ze hem aangesmeerd heeft. Uh, de, de, de, het is de bedoeling dat je uh, in eerste instantie uh, gewoon even contact opneemt met de uh, adviseur die destijds uh, het product heeft verkocht. Ik begrijp dat u niets voor ze kunt doen. Wij kunnen wel degelijk wat voor ze doen. Omdat inmiddels het financieel advies in Nederland... op een veel hoger pijl staat dan tien jaar geleden. We hebben inmiddels strenge zorgplichtregels, deskundigheidseisen. Dus het financieel advies van vijftien jaar geleden... is al lang niet meer het financieel advies van nu. Mm -hmm. Er zijn nu veel uh, betere uh, eisen gesteld aan het financieel advies. Belangrijk is ook om te weten dat wij vinden... dat mensen kosteloos een hersteladvies moeten krijgen... bij de adviseur waar zij destijds het product hebben afgesloten. Dus daar zit ook een voordeel aan... Uh, daar is destijds ook voor betaald. Mm -hmm. Er is provisie voor afgedragen. Dus um, zoek financieel advies okay. als het zelf te complex is. Heel kort, gaat u nog iets uh, doen ondernemen richting... Uh, als, als duidelijk wordt dat veel mensen uh, ja, toch niet genoeg geld uiteindelijk overhouden? Nou ja, wij hebben vandaag de adviseurs gevraagd om contact op te nemen met, met hun klanten. Wij vragen de klanten om er duidelijk uh, actie te ondernemen... en de, de situatie in beeld uh, te brengen. En we houden, dat, uh, we houden dat in de gaten. Goed. Martijn Pols van de AFM, dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Gauw door naar uh, Kruiskamp. We zijn er al de hele ochtend. Nou ja, dat wil zeggen, Myno Remmers is al de hele ochtend. En jij We zit al, al een uurtje te een kijken naar, naar de, de waterpijpen, geloof ik. In een sigarenwinkel. Er er veel... Ol, ook, ja. Nou ja, dat is een van de nieuwe producten. Hè. De waterpijp is hier ook gekomen. Wordt naast de traditionele pijp verkocht. We zijn bij Weteringsbinnen, waar Arie net langskwam. Arie krijgt hier elke ochtend gratis een sigaartje. Arie maakt de wijk schoon. Maar, Je dreigt te verdwijnen, Arie, hè? Ja, Arie, is, is, is in zoverre uit de wijk is die verdwenen vanwege bezuinigingen. We hebben het gelukkig wel voor elkaar gekregen... dat hij op het plein nog wel mag schoonmaken elke dag. Daar ja. zijn we nog steeds heel blij mee. Maar voor de wijk is het wat minder. Ellie van Westerlaak is bewoner van het eerste uur van Kruiskamp, een vogelaarwijk. U hebt ze allemaal zien komen. Roger van Bokstel, grote stedenbeleid destijds. Ja, minister Dekker, uh, premier Balkende, uh, Van der Laan. U zijn net tegen mij allemaal projectjes. Allemaal kleine projectjes, die allemaal opgestart werden. En na een jaar kwamen ze terug om te kijken en het was helemaal geweldig en het was prachtig. En dan en... stopten ze het weer. En dan stopte het weer. En dan werd het weer, werd het weer ellende. Nou, dan ging het weer achteruit. Dan was de aandacht weer weg. En dan uh, verviel de wijk weer in het oude gedrag. En dan komt hij dus net een man binnen die zegt bij mij... destijds dat toen al ingebroken, al drie keer nu. Ja, bij mij dus ook. Ja. Televisie weg, sieraden weg. Ja, sieraden weg. Ja. Dat was het in Kruiskamp, hè? Het was onveilig, er werd gedeeld. Ja. Is dat en... allemaal voorbij nu, nu de wijk Vogelaarwijk af is? Was het maar waar. Het is een heel stuk minder geworden het is er een heel stuk beter op, uh, op vooruit gegaan. Het is beter geworden, maar we zijn nog lang niet klaar. Nee, en het is natuurlijk het nadeel van statistieken is dat uh, als je een aantal woningen afbreekt... en uh, er gaan een aantal mensen met een laag inkomen de wijk uit en er komen en mensen met een hoog inkomen terug... dan ga je in de statistieken omhoog, dan ja. daalt de werkloosheid en dan stijgt het gemiddeld inkomen. De inbraakcijfers zijn gedaald of stijgen ja. ze weer nu? Ze stijgen nu weer. Het is nu weer drie keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. En de winter moet nog komen. Dus ik weet het niet, maar we zijn er nog lang niet. Kun je zeggen dat het idee van vogelaarwijken, er werd toen toch een beetje ja, over geschamperd. Ik kan me ook nog wel herinneren bij de start dat er ook wijkbewoners waren van andere wijken. Die, hè, er zijn er in totaal 40 uh, geweest. Die zeiden, ja, we moeten het nog maar zien. Die dachten ook weer, oh, dat is het zoveelste project. Kunnen we toch zeggen dat het zoden aan de dijk heeft gezet tot nu toe? Zeker. Zeker heeft het zoden aan de dijk gezet. Want de wijk is er gewoon op vooruit gegaan. En dat is ook zo. Als je er mensen inzet met een hoger inkomen... en dan komen duurdere en betere huizen... dan gaat de wijk er ook op vooruit. En dan krijg je een ander publiek op het plein waar we nu staan. Op het winkelplein, het hart van de wijk. Maar er is een maar. maar. En die maar is dat nu het stempel Vogelaarwijk weg is. Wat op zich fijn is dat je dat stempel kwijt bent, moet niet ook de stekker er weer uit gaan. Juist, dat is het. Want de bibliotheek gaat dicht, het wijkcentrum het gaat, gaat dicht. dicht. Het ouderencentrum gaat dicht. Gemeenschappen die in het ouderencentrum zitten, die worden uit elkaar getrokken. ARI gaat minder door de wijk lopen. Arie loopt al minder door de wijk. Die is al bijna wegbezuinigd. Ik heb een buurvrouw die is werken. Die zit aan het eind van het jaar. Bent u bang, bent u bang dat, het, dat, uh, dat de wijk dan toch weer terugvalt? Ja, daar ben ik heel bang voor. Want de afspraak was dat wij van 2008 tot 2018, dus tien jaar lang, extra aandacht zouden krijgen van het ministerie. En het is nu, we zijn nu vier jaar verder. En dan ben ik bang dat het weer zo'n projectje wordt. Zoals de voorgaande ministers ook allemaal al gedaan hebben. Achter mij wordt een totoformulier ingevuld. Ja. Heb je een prijs? Ja, ik heb al gewonnen. Ja, wat dan? Hoeveel? 10 euro. Ja, dan kan je die andere totoformulieren weer van betalen. Ja. Een bodemloze put, hè? Ja, maar dat is de wijk Kruiskamp niet. Maar dan is het wel oppassen geblazen. Na 9 uur spreken we ook nog met de wijkcoördinator... die helemaal nat geregend in een regenpak binnenkomt... gestapt en uitstaat te druppen in de sigarenwinkel van Wetering. Dankjewel, Mino Remmers... Daar vanuit Amersfoort, de Wijkruiskamp. Uh, zo dadelijk meer over uh, cijfers. Over hypotheken. Mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. En ja, die cijfers passen helemaal in het beeld dat we al kennen: namelijk dat het niet goed gaat op de woningmarkt. Blijf luisteren.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 Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl/directmarketing. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Dit is Radio 1.